uur door Al met het NOS-journaal. Justitie in Nederland en de Verenigde Staten gaan elkaar toegang geven tot databanken met vingerafdrukken. De Nederlandse politie kan vingerafdrukken gaan opvragen van 210 miljoen mensen... uit de databanken van de FBI en de Amerikaanse visumdienst. In ruil daarvoor krijgen de Amerikanen toegang tot de Nederlandse databank... met daarin 1,3 miljoen veroordeelden en verdachten. Tot nu toe kon Nederland al wel toegang krijgen tot Amerikaanse vingerafdrukken... maar dat moest steeds per individu via een omslachtige procedure. Bij een busongeluk in Zimbabwe zijn zeker 40 doden en 20 gewonden gevallen. Op foto's op sociale media is te zien dat de bus bijna helemaal is uitgebrand. Volgens het Rode Kruis in Zimbabwe kwam de bus uit Zuid-Afrika. Vorige week nog vielen in Zimbabwe 47 doden bij een botsing tussen twee bussen. Het lichaam van Corrie van der Valk uit de bekende Horika-familie is na 17 jaar vermissing gevonden. Volgens De Telegraaf heeft de familie gisteren te horen gekregen... dat haar stoffelijk overschot in België ligt... dat ze vermoedelijk snel na haar vermissing is overleden. Het is nog steeds onduidelijk wat er is gebeurd. Zelfmoord wordt niet uitgesloten, zegt een familielid in de krant. Corrie van der Valk was getrouwd met een achterneef van Gerrit van der Valk. Ze werkte samen met haar man in de Van der Valk-vestiging in Nuland... Op 7 januari 2001 dronk ze ochtends nog koffie met hem. Daarna werd ze niet meer gezien. In de nieuwe dienstregeling van de NS, die vanaf 9 december ingaat... zitten weinig grote veranderingen. Voor de meeste reizigers verandert er niets. De grootste aanpassing is op het traject Dordrecht-Breda... waar buiten de spits minder intercity's gaan rijden. En op de HZ-lijn tussen Amsterdam en Rotterdam... gaan meer en langere treinen rijden. Het weer op steeds meer plaatsen, zon...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 And Julia, make it up a the opera. So if you want to have some fun I know where it can be done So let's go to the opera Laugh about that silly crowd Die Charles, die kan ook werkelijk alles. Hè. Dat is werkelijk niet te geloven. Ja. Ja, Jacques Kloes. Wie kent hem niet? Ja, ja, ja. ja. Jij kent hem wel. Ik tuurlijk ken jij... Jacques, tuurlijk. Ja. Ja. ja. ja. Ook alweer een nou. tijdje niet meer onder ons, helaas. Nee, nee, nee, nee. Niets is gemaakt om te blijven. Gelukkig, de muziek blijft. En uh, ja, de herinnering, de herinnering ook natuurlijk. Ja, ik was van de week toevallig nog even in het uh, uh, café waar hij uh, bijna uh, dagelijks kwam. Ja. In Zonnevank in Wijk aan Zee. Wel bekend? Ja, wel bekend. Uh. En uh, ja, als je dan daar midden loopt dan, uh, dan, en je kijkt zo eens om je heen... dan, dan, dan zie je ja. als het ware de, de, de geest van Jacques ja, Loekstra rondwalen. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed... Uh, het geluid, het gezicht van de Digimus Band, dat, dat, dat is hij, dat was hij en uh, dat blijft hij ook gewoon. Hè. Je kunt een nummer draaien en hop, hij is er weer. We, pada, we gaan straks ook nog even weer gaan we het, het weer behandelen. Het weer, alweer? Ja, gaan, dat gaan we wel weer doen. Ja, ja. en, en uh, ja, -uh, uh, uh, er komt nog een Jan van Veen, ken je wel hè? Ja, ja. Van die stuurt ja. nog een speciaal Sint-Nicolaas gedicht op. Die man dat ga ik straks even declameren als je dat jij doet. Jij declameert maar. ja. ja. <laughs> eerst, wilde eerst, eerst wilde Harm het oplezen. Ja. ja, ik vond het leuk om te doen gewoon. Ja. Nou, Harm, dit moet echt een beetje serieus gebracht worden. Met een gedragen stem. Dus ik, ik, doe, het zelf, ik doe het liever zelf, Harm. Nou, jij gaat ja. je gang maar weer, hoor. Weet je, uh, Marleen, dat je bent. Vecht, vecht jullie maar lekker even. Harm, doet toch eens rustig. Ja, ja. Sharon bedoelt het toch allemaal zo goed, hè, Willem, toch? Ja, nee, natuurlijk, tuurlijk. Af ja, een, nee. Ik ja. een beetje erg geweest. Ik af en toe ja. een beetje veel het woord. Het is wel een, het is wel een lieve man. Het is wel, eens ja, ja, maar nou, hij zegt, ja, ik wil nou, je geen ruzie mee. Vanmorgen ja. een beetje veel het woord. Beetje rustig, Sharon. Ja. Ik uh, weet je, ik, ik, ik, ik kijk even naar buiten en ik heb in één keer de behoefte aan een, aan een, aan een, ja, een zomernummer. Oh, here you look. Willemar, Willemar, Willemar. <laughs> Check what a gear Swaying in the summer breeze Showing off their silver leaves As we walked by soft Kisses on a summer's day Laughing all our cares away Just you and I. Sweet, sleepy warmth of summer nights, gazing at the distant lights in the starry sky. They say that all good things must end someday. say goodbye to you. Wish you didn't have to go. No, no, no, no. And when the rain beats against my window, pane, I'll think of summer days again. Say that all good things must end someday. Autumn leaves must fall. But don't you know that it hurts me so to say goodbye to you? Wish you didn't have to go. ja, dit is toch dat is toch wel een, een zomerhit: hè? Dit is toch wel dat je zegt: van nou ja, het is end of de summer. Maar over zomer gesproken: misschien loop ik een beetje op de zaken vooruit. Maar woensdag aanstaande. Ja. ...avond van 7 tot 9. 1900 uur tot 21 uur... ...is er, uh, ja, ik weet niet, mag ik dat zelf zeggen, denk ik? Natuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, ja? Een bruisende uitzending. Ja, is altijd, als jij er bent, is het altijd een bruisende uitzending. Ik dank u. Jazeker. Maar ik doe dat niet alleen, ik doe dat met een, uh, met een sidekick. Nee, sidekick niet, ik heb een hekel aan de woorden, sidekick. Je doet allebei evenveel, dus we hebben geen sidekicks. Uh, Vertel. Nou, ik doe dat samen met Robin Witt. Robin Witt, dat is uh, de reggae-specialist bij Uitstek. Ja. Ik ga dus een reggae-uitzending doen. Oké. Okay. En uh, dat is mijn... mijn de laatste zomer-stuiptrekkingen die er nog Hij in zit, Hij doet zeg het maar. met een auto uit... Uh, uit, uit Jamaica. Uit, nee, uit UB40, geloof ik. Ja. ja, man. Ja, man. Goh. <laughs> ja, weet je. Goh, goh. Goh, ik zei, goh. Ik haal die dreadlocks uit je ogen. <laughs> ja, niet. ja. Je lijkt me een hond. ja. Nou. Goed. Uh, maar dat is dus, uh, dat is dus uh, woensdag. En... Uh, maar nou uh, ga ik wel even stappen terug. Want tussen nu en woensdag heb je natuurlijk wel meerdere programma's uh, uh, zitten... die toch de moeite, die wel de moeite waard zijn om te beluisteren, zeg maar. Dus met name begint morgen alweer. Hè, morgen weer uitzendingen dat je zegt van... Oh ja, morgen vroeg... Uh, wat heb je morgen vroeg? Uh, Zandvoort, uh, Goedemorgen Zandvoort. Daar begint het al mee. Ja. Het, het begint eigenlijk met Toepak. Toepak, Toepak. Maar okay. erg vroeg, wel 8 tot 10. <laughs> 10 tot 12, dan is het uh, Goedemorgen Zandvoort. En dan is het uh, eventjes rustig. En daar is het uh, van 2 tot 5. Uh, Rob Harms. Oh, en... ik vind, weet je, vind ik ook zo leuk. Liedje. Wat vind jij leuk? Nou, als je dat straks oh, nog voor mij zou ja. willen draaien, Willem. Wat zeg jij? Als je dat straks nog voor mij zou willen draaien. Oh, dat is goed. Leg maar even een briefje ja, neer, dan zoek ik het nummer eventjes op. Ik heb het over heel rustig. En dan is ook een liedje van Wim Sonneman. Zoals Sonne. Nee, nee, dat is die man. Zonne, nee, Zonnegras. Zonne, nee, veld. Veld, veld, zonneveld. Zonneveld, zonneveld. Ja. Uh, zo heerlijk rustig. Ah. Ja. Met heel alleen. Je hoog, met, met je, je hoed heel ja. gracieus op de punt van je neus. Ja, ja. Zo heerlijk rustig. Er speelt een mondharmonica. Die zegt. Ja, ik draai Zo gewoon de microfoon even weg, dames en heren. Want ja, weet je, uh, ik leg het nummer straks even op de draaitafel. Draai ik speciaal voor jou. En uh, dat komt het helemaal goed. En, uh, maar eerst even wat anders eigenlijk. Want uh, ik ook koud en droog, luisteraars. Koud en droog door een hoge drukgebied boven Scandinavië wordt het eh, vanuit het oosten wordt er allemaal koude lucht aangevoerd. Ja, een beetje, beetje live geluiden erbij. Hè. Dat is een het, uh, het tremen, gaat je ader af, krijgen Dan er beleven koud van de mensen dan. dat op wat meer intensief ook. Hè. Het blijft het meest droog. Jawel, eh, niet bij u natuurlijk eh, om een uur vier smiddags, want dan komen er twee glaasjes witte wijn op tafel natuurlijk. Bij de dan het helemaal maar, niet droog. Ja, ja, jij ziet ze staan. Maar, <laughs> luisteraars, nou heb ik Niels voor u. Ik heb Niels, brrr, de roffel van de trom. Er, er valt misschien binnenkort de eerste sneeuwwille. Echt waar, hier in deze regio? Oh, komen er ook sneeuwklokjes? Dat vind ik wel leuk. Harm, eventjes, uh, niet tijdens het weer graag. Vanochtend ja. is het op veel plaatsen erg grijs en mistig. Dat heeft u al kunnen ervaren. Maar in het oosten en zuidoosten dan komt de zon even op de hoek kijken. Ja. Om de hoek van de wolk dan denk ik. Dan, dan hopen we niet dat het nacht is, want dan zien we het niet. Vanmiddag uh, blijft het vooral in het westen. Uh, dan blijft de mist een beetje hardnekkig hangen. Dat vinden we jammer. Maar het is niet anders. Uh, vanuit Duitsland wordt wat droger lucht onze kant opgevoerd. En daardoor. Dan uh, wordt het ook vanuit het oosten allemaal een beetje zonniger, gelukkig. De temperatuur komt uit op een graad of zes in het noordwesten, tot tien graden in Limburg. Ja, groeiende, groeiende, groeiende. Er staat een zwakke tot matige. Oostenwind. Niet waar. Oostenwind. Oostenwind, ja. In het zuiden. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Ja. Ook staat er wat meer wind waardoor de kans op mist aanzienlijk kleiner is dan vandaag. Nee, hoe is het mogelijk? De temperatuur daalt naar het ja, vriespunt. Landinwaarts gebeurt dat tot een graad of drie langs de westkust. Dus wij zitten net drie graden boven nul. Ja, ongeveer wel. Geen flauwekul, luisteraars. Even Morgen zes. doet de zon op veel plaatsen een goede zaken. Maar in het noorden is er wat meer bewolking aanwezig helaas. Toch blijft het droog. En dus kunnen de kids genieten van een fantastische uh, Sinterklaas-intocht... in Zaanstad, in Zandvoort, uh, overal. Nou, dat is morgen niet, hè? Zondag, geloof ik, Volgens mij is het zondag. Ja, ja, nou ja. maakt niet uit. Wordt ook droog. Maar dat de is hier middag... in Zandvoort, hè? Zandvoort is op zondag. Ja, in de middag, dan wordt het 8 graden ongeveer. De matige tot vrij krachtige oostwind voelt daarbij wat straaltjes aan. Ja. En als je naar buiten stapt, doe even je jas aan. Even een jasje aan. Even de jasje natuurlijk. aan. Ja, nee, natuurlijk. Sinterklaas, een extra mantel aantrekken, dat bevelen wij u aan. De dagen daarna. Dat is de dagen dus daarna. Ja, daarna. Dat je niet denkt van de dagen ervoor, nee, de dagen daarna. Dan blijft het voorlopig droog. Zondag doet zijn naam eer aan met er, uh, veel ruimte voor de zon. Ja. Zondag. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Vanaf maandag is er meer bewolking en op woensdag valt mogelijk... Oh, oh, oh, oh, oh. die De eerste sneeuw van het seizoen. Verder koelt het s'nachts af naar, uh, rond het vriespunt. En overdag wordt het iedere dag een graadje kouder. Op zondag komt de temperatuur dan maar rond de 7 graden uit. Maar tegen de woensdag... Ja, je hoort het goed, Willem. Dan wordt het ah. slechts een graad of drie. Wanneer? Je gelooft het wel, maar je ziet het niet. Wanneer? Uh, uh, woensdag. Woensdag. Oh. En dan ga ik een reken-uitzending doen. Nou, dat laat niemand koud, toch? Weinig. Nee, als jij een reken-uitzending doet, dan worden de mensen warm van. Dat dan maakt het wel. allemaal afvriest nee. dat dan 30 graden onder nul dan zitten ze even goed gewoon lekker in hun bikini... naar jouw uitzendingen te luisteren. En ik sta zelf ook in mijn gebodypeinte ge wetsuit. Zo ja. is dat, zo ja. is ja. dat. Ja. Nou, ik ben bijna afgerond wat het weer betreft. Ja. Eh, want ook voelt het daardoor door de stralen oostenwind allemaal wat kouder aan. Alles resumé zeggende, een beetje mistig vandaag. Komt, er komt ook af van toen een zonnetje om de hoek kijken. Eh, het blijft een beetje koud... Trek je, trek je warmste in uh, de Sinterklaas. Mensen doen gewoon een lekker warm aan en zo. gaan ga lekker naar buiten, want het is genieten buiten. Aan de kust ook. Kun je ook hartstikke genieten ook, natuurlijk. Aan de kust? En, ja, kan je, aan de kust kun je zo genieten, hè. Ja? Maggie, Maggie McNeil, die kan je ook wel even draaien... die wil altijd terug naar de kust. Ja. Nou, dat, ik snap dat mensen niet, maar die wil elke keer weer terug naar de kust. Maar waarom we elke, elke zondag zitten we weer met Maggie McNeil. Dat is ongelooflijk. De generatie weer terug naar de kust. Ja, ik, Willem, volgens mij is Willem aan het zoeken. Ben je aan het zoeken, Willem? Nee, natuurlijk niet. Bedankt voor het weer weer. I'm Mickey McNeil, Shaukje van Spijker. Jawel. Goeie zangeres trouwens. Bijzonder. Ja. Ja. Ik heel af en toe spreek ik aan eens en dan zeg ik: God. Uh... Er is Maggie. En is nou, haar ik, weer, heb haar, ik heb haar serieus. Ik heb haar op Facebook. Ja, ik dus weet ik heb, het. Ja, we hebben regelmatig uh, wel een, een woordenwisseling. Ja, we, je aard, moet een go, wel een, wel een van, beetje oppassen wat je schrijft allemaal. Van goede aard, nou. hoor. Een ja, woord, ja, al is je eigen woordwisseling. Ik denk, nou ja, dan moet je ook een beetje oppassen. Nee, een woordenwisseling van goede aard. Van, van de goede, goede aard. Willem, ja. we, gaan tijd, we gaan tijd maken voor een uh, serieuze nood Sinterklaas komt naar Nederland gevaar. Maar hij bezorgt de beveiliging. Grijze haren. Betonblokken worden in de straten neergezet. En de demonstranten bederven alle kinderpret. De Zwarte Piet ziet wit van schrik en krijgt van spanning... haast de hik. Gewapend... met wat pepperspray... neemt hij toch ook wat pepernoten mee. Zijn bestaan maakt vandaag de dag... een ommezwaai. en maakt zijn leven... heel taai-taai. Hij kan nog nauwelijks echt genieten... van die uitzendkrachten... Die roetveegpieten. Sint heeft stress. Hij is niet zo gek. Met hordes politie op elke plek. Hij hoopt dat dit niet zo lang meer zal gaan duren. Met al die geestelijke verguren. Onze wens is beste Sint. Dat u vriend blijft. Van ieder kind. En jaarlijks... Uw feest mag blijven genieten met alleen maar echte, zwakte pieten. Ik heb gesproken. Ik, ik, ik zit gewoon met, met een snik in, in mijn stap. Uh, ik, ik vind het ook zo, zo mooi... Uh. Dat, dat je dit zo mooi hebt voorgedragen. Voor, voor, voor ik ben helemaal Willem ontroerd. Ik, ja, ja, en dan zeggen sommige mensen zei, ook zei, nog. Ja, het voort. Zeggen ze ook nog Sinterklaas, wie is dat? Nou, uh. wie kent hem niet?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 December krijg ik al een kleur Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied Maar tegen een jaar drinken ze wel en jaar daarop weer niet in de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 Ja, Sinterklaas, wie kent hem niet? En wat een gedicht, wat een gedicht, wat een gedicht. Je luistert naar de Boys, uit Back in Town, Zandvoort. Hele goedemorgen. Ja, en aangezien de webcam het in de studio, niet doen, doen wij het gewoon eventjes via Facebook. Facebook live, ja. Ik weet niet of je er blij mee moet zijn, maar ja, het is nog één keer zo. Daar is de koffie. Ja, en dan zeggen ze van, ja, hoe zit het nou in de studio dan? Nou, dan laat ik dat er even zien. Ja, goeiedag allemaal. Ik zit hier dus bij Radio Zand, voor, ben ik de gast. En uh, ik ben aan het denken over uh, wat ik allemaal zal gaan zeggen straks... In, tijdens de uitzending... Ik ben nog niet in beeld bij mezelf hier... want dat werkt een beetje vertragend, heb ik in die raten. Uh, ik zie nog steeds mijn collega Willem Bruist nu in beeld. Maar straks... Oh, kijk, hij staat te zwaaien ook nog. Maar uh, uh, straks kom ik ook in beeld. Ik zie trouwens dat beeld vertekend wel, hoor. Mijn god, ik heb een hello, hello, Halloween is al geweest, dus niet schrikken, hè, nee, als, u mij, als u mij zo ziet. Ja. Uh, we, we gaan het allemaal meemaken, mee toch, Willem? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja, nou, is, uh, ja er zijn een heleboel <laughs> mensen die, die, die kijken zie ik uh, ja. Thomas de jong Anemiek Anemiek oh, Anemiehouders okay. okay. oh, oh, oh, oh, oh, okay. ja daar is hij hoor oh daar ben ik al ja ik ben in beeld nu ik ben in ja. beeld ja en, ik, en de zijn mensen moeder zitten in de keuken helaas daar kan ik niet komen er is de kamer niet lang genoeg voor dat is wel weer jammer natuurlijk ja ja, ja dus uh, ja helaas Maakt het allemaal, maakt het allemaal niet uit. Nee. Oh, Willem, wat, wat vind ik dat leuk? Dat ik, dat ik nou eens live in beeld ben. Ja. Dat de mensen nou eens kunnen zien hoe een meneer met een snor nou zo'n lichte, hoge stem kan, kan maken. Ja, sneeuwballen. Ja, hè? Ik, ik, vind, ik vind het leuk, Jaren, dat je nou eens ook live in beeld bent. Want kunnen de mensen Harm ook een keer zien. Ik heb mijn roze sokjes niet aan, luisteraars vandaag. En ik heb ook mijn, mijn roze strik niet in mijn haar, Bill. Nee. Maar roze strik die ik normaal altijd om heb. Nee, rode die heb ik nou niet in mijn haar. Een rode string wat je in je haar nou, hebt. Nee, rode string. dat rode heeft hij aan, Willem. dat heeft hij aan. Ik vind het de waardeloze dingen, want die dingen die sluiten niet helemaal goed af. En dan komt ze buitenbroek, komt ook vies, wordt ook vies. Ja, nou... Het is onz onz onzindelijk. Het is wel een interessant onderwerp, want uh, ik zie steeds meer luisteraars uh, die komen erbij. Uh, Anne-Marie uh, Hodes. uit oh, Duitsland, hè? Anne-Marie wie? Duitsland, Hodes. Hodes, het Duitsland. Ach, Want nou, Petra Dillema uit Heerenveen. Oh, Petra mensen. Uh, uh, Petra Petra nee, nee, Dillema. Nee, nee, nee, Dillema. Oh, dat is wel een toekomstverschil, wat anders. Hé, hey, nou, Dilla, maar dat ik ga jou toe, ik ben ja. het even kwijt. Nee, Petra, ja, oké. Mama, mama, weet al nou, eens rustig. Uh. En uh, Thomas de Jong, dat is onze jongste DJ. We Wie is Thomas jezelf. de Jong? Wie is Thomas de Jong? Dat is de jongste DJ die we hebben gezien, Wim. Echt waar? Ah, die, is, die is ook. Uh... Dat is een DJ. Die jongens hebben oh. een eigen DJ, een okay. eigen maatschappijtje. Oké, die, okay, die met, komt ook ja? in beeld nu. Ja, ja. Oké, okay, kort gezellig. Goed, uh, nou. ik, uh, ik zet nog eens even een stukje muziek, op, want uh, hier worden de mensen ook niet vrolijk. Je van. hebt ook beloofd, Willem, Daar komt aan, de, aan de moeder van, uh, van Harm. Ja, die wil op die kar, je... hè? Nee, dat je zo heel rustig zou draaien. Van ja, dat zeg ik, Die wil op die kar. Oh ja. inderdaad. Laat. Ja. Nou goed, ik zet, uh, ik zet dat ding eventjes neer. en... Uh... Ja. ja. We komen straks weer in beeld. Hoop ik. Ja. <laughs> Pok! Oké, okay, ik weet niet of we er in beeld zijn. Uh, goed? Ja, ik, niet ik, uit. Ik, ik, ik zie mezelf nog steeds. Uh, ja, maar dat is die vertraging. Dat, ja, is die, dat is die vertraging. En weet je, nou ja goed, dat heb ik. keer kerel trouwens. He. Lekker hè? Jo. Dit is, dit is de Pussycat. Ja, ja. Ik, ja, ik had ze onmiddellijk herkend. Ja, ja, weet je hoe die zangeres heette? Ja, me, me, was dat niet Mississippi nee, was, er wel. Sip was er wel. Nee, wel. was ze wel. Oh, ze nee. zong Mississippi. Ja, Ja, oh. nee, dat was Tony Willet. Dat was, uh, Wie? Tony Willet. En die andere twee waren zusjes van haar. Hè? Ook, al, ook wel leetjes dus. Wat zeg je? Waren ook wel leetjes. Ik weet niet of dat leetjes waren. Ja, ja, leetjes. Oh, ja, ja, ja, ja. Tony Willet. Tony Willet ook. Oh, gezellig. Ja, maar zagen... Uh... Ik voel wederom die diepe psychische... ja, ja Weet die... je, wij zijn, we zitten nog een beetje in het zuiden van het land. Dus uh, ik, ik wil dat graag eventjes doorzetten. En, uh, ja. Dat is een, uh, ja, voor iedereen die het leuk vindt, zeg maar. Ken dit? Wheels. Ja, heel goed. Ja. Ja. Nou goed, hey, uh, we zijn er steeds online, zie ik. Even zwaaien. Uh, Charles, ik draai de camera naar jou. Dan kun je ook even zwaaien, even ah. zwaaien naar de mensen thuis. Als je, als je mij ziet, zwaait er wat hoor. Hallo, hallo. Wat gezellig. Nou, straks nog eens een keer weer proberen, jongens. Zo, live video beëindigd. <laughs> En dit werkt goed hè? Ja, ja, ja leuk. Ja. Weet je wat we de volgende keer doen? Nee. Dan zet ik hem gewoon vast. Ja, maar willen de luisteraars niet horen. Jammer. <laughs> ja, nee goed. Je luistert naar The Boys Out Back in Town en uh, het, is een, het is een beetje een rare uitzending als je ik moet zeggen. Ja, maar we zijn ook aan het experimenteren. We hebben geen pirament, maar we zijn wel aan het experimenteren. Dat doen we met een orgel. Een ex-orgel? een, dus een ex experiment. Experimenteer. Dat is dan al een, een orgel zagen. wat gesloopt is. Is een experiment. Een experiment. Ja. ja. Uh, en als je dus experimenteert, ja. dan werk je dus met een orgel wat gesloopt is. Een orgel. Een ergel. Een ergel, ja. Goeiemorgen. Goeie uh, ja hoor. Ja, nou, waar komt u nou zo gauw dan? Nou ja, ik, ben, ik, ik, ik zat vast in het verkeer door een tyfoon of een orkaan. Wat was het? Je zat in Irma in ieder geval. Ik zat in Irma vast. Aan ja. De, nou ja, in ieder geval Irma die was uh, wat, wat verlaat ja. hier in Nederland uh, het land opgekomen. Plaatselijk. en net, net op de plaats waar ik mij bevond. Oh. En zo zat ik dus vast in de storm... Ik zat vast in de wind van Erma. <laughs> ja, wel een beetje logische... Ik vind het wel een universitaire... Uh, ja, een show. beetje, ja. ja, ja. beetje wetenschappelijke uh, ja. praat. Dit. Ja. Uh, Willem, goeiemorgen. Goedemorgen, uh. professor. Ja. Ja, ik heb uh, een, een, een vraag gekregen van een luisteraar... die zegt van... Uh, die professor, uh, hoe heet hij van zijn voornaam? Ik zeg, nou, ik heb geen idee, we mogen wel de professors hebben. Heb ik nooit. Heb ik dat heb, nooit. Heb je nooit verteld? Nee, nee, nee, nee. Ik dacht zelf, als ik u zo zie, ja. dat denk ik aan Gunther, Heinrich... Uh... Nee, nee, nee, nee. Ik heb een heel interessante voornaam. En dat is zo. Ja, George. George. Wie? George. Nee, ik vraag niet waar u vandaan komt, uw voornaam. George. George. Oftewel George. Oh, George. Ja, George. George. Ja. George Memphis... Dat weet je dan. George Memphis Leonardus. En dan? Mag ik gewoon professor zeggen? <laughs> <laughs> <Yeah. haha> no, <haha> ja. Nou, Willem, ja. Interessante naam, hè, George. Ja, Mijn naam is dus uh... George. Uh, denken is weten. Uh, George kan het wel vergeten. Ja, en uh, ja, en uh, ja. ja. dus ja, ja. Dus ook, oh, ik zeg ook, oh, ik zeg ook, oh, ik zeg ook, ik zeg en toen? Ja, en, en soms kom je niet uit je woorden, Willem. Dat, heb je, dat, dat, dat, dat, is, dat is gewoon eigenlijk heeft dat te maken met Alzheimer leidt. Oh, legt hij dus uit. Nou, dat, dat je dus niet meer helemaal weet wat je eigenlijk zeggen wou. Ja. En uh, dan, uh, dan vergeet je dat dus ook. En, en dan, dat komt door een. een, een ja, Nee, ik ga het daar eigenlijk niet over hebben, want het is niet. Ik mag je niet meer spotten eigenlijk. Nee, moet je nooit doen. Moet, moet je, doen, je nooit meer nee, spotten. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. Hij uh, laatst trouwens een vliegtuigspotter En ik zeg, hoeveel heb je er al gezien? Hij zegt uh, twintig. No? Spotten maar niet mee dan. Je hebt ook wel humor willen. Ja, dat valt voor mij. Maar nee. ik wou uh, deze ochtend wou ik niet, uh, niet veel uh, wetenschappelijks naar voren brengen eigenlijk. Nee. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Ik wou eigenlijk eens even uh, gewoon rondkijken hier hoe dat allemaal technisch in elkaar zit. Met die mengtafel, met al die knoppen. Ja. En, en uh, die apparatuur wat ervoor zorgt dat wij de eter in komen. Want wij komen toch de eter in, uh, Willem? Wij, uh, wij, uh, wij worden de eter ingelanceerd. Zeg. De FM? Ja, de frequentiemodulatie heet dat. Ja. Frequentiemodulatie? Ja, nee. Ja, ja. En, en dat wil ik toch even benoemen, DAP Plus. Uh, wat is dat, Willem? Dat is ook, dat is digitale radio. Hè, dat, oh, daar uh, moeten we een paar colleges over gaan volgen dan. Dat zou het, op het zeker doen. Het, het is interessant om te weten ook. Analoog en digitaal, hè, tegen, we zitten in een digitaal tijdperk. Weet en, je wat ik van de, van, de, ja. van de professor vind, Willem? Vertel. Hij is van best een heel knappe, knappe man. En nu dat ik ook weet hoe die heet, George. ben ik echt een beetje verliefd op hem geworden. Daarom zit je de hele tijd met, met je handen Het is ook handig is om een professor als vriend te hebben. Want die weten heel veel, die professoren. En die weten wel, als, de, als de wasmachine stuk gaat, dat ze ook ze maken moeten, denk ik. Nee, daarvoor moet je zijn bij Garage Zandvoort. Wat voor wasmachines? Ja, toch? Oeh, dan heb ik maar zeker. Oh, dan kan ik mijn eend ook wel wegdoen. <lacht> ik zet maar een stukje muziek op, vind je dat goed. Maar ik, ik, heb, ik bedoel, ik heb een grapje gemaakt, ik heb helemaal geen eend. Oh, dat dacht ik, nee, ik heb al eend hoor, dat is gewoon meestal eend. Ja, de shoes, jawel. Ja, heerlijke muziek. Ja, ja. Uh, dus dit, ja een beetje, ik vond het wel schreeuwerig hoor, eigenlijk. Nee, dat, uh, dat was niet het nummer. Dat was Harm die je hoorde. Nee, dat, dat, dat was uh, eentje van de shoes. Ja. En als je schoen schoenen uitdeed, dan... dan mag... Ja, dat is, uh, dat, is, los, dat is... me de bek niet los, jongen. Ja, zweetloos. Hey, ik, uh, ik moet eventjes een, uh, een, uh, een belofte nakomen. En, uh... Oh. Ja, dat is voor de, de moeder van Harm. Kijk, ze gaat gelijk recht zitten, ze poetst gelijk te ja. dus Oh, Ik word er zo heerlijk en rustig van als je dat als, als ik denk wat er, wat er komen gaat, ja. als ik denk dat ik dat goed heb te gaan raden, dan ja. komt er nou. Oh, het heerlijke rustig. Nou, dat doet dus, je, dus, je is op de punt. Uh, hallo, van je hallo jongetje. Dus. Zo heerlijk rustig.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 Door Rémi Faalsol, tralalin tralala. Zo heerlijk rustig, ja, yeah, ja. Yeah. En het deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig, het heeft een heel eigen taal en het klinkt al. Zo heerlijk rustig, de man met de mond. Monika, de kinderen met hun pa en ma en de golven op zee, de rustigjes mee. Zo heerlijk rustig en in de lucht, dat drijven nou. Wat witte wolkjes in een blauw, niet te gauw, niet te gauw. Zon in de zee, zo heerlijk rustig. Zet de lucht en het strand in de brand. Zo heerlijk rustig en plotseling zwijgt de muzikant. De kinderen sleten hand in hand, maar de zee ruist nog voort. Dat is al wat je. Staan voordat ze weer naar huis toe gaan. En ze zuchten voldaan. Het is dat rustig. Ja, dat was een eentje voor de moeder van haar. Waarom leuk? Waarom leuk, Willem? Ja. Ja, ik vond hem ook leuk. De moeder van Harm is meteen in de wc. Ik weet niet waar, waar, waarom dat mens nou naar de wc is gegaan. Ja, ik snap dat ook niet helemaal. Uh, het is, uh, ja, nou ja, dat geeft niet. Oh nee, ze spoelt net door. Liet uh, ja, ja. je handen erin! Het was ook een beetje winderig hier. Behoorlijk, hè? Ja, ja, ik dacht ja, ja. dat het, mij lacht, maar het is mij uh, nummer Het nummer wat ze, wat ze aanvroeg was heerlijk rustig, maar, ja. maar uh, daarna werd ze zelf niet zo rustig. Die bijgeluiden, hè? Dat, bijgeluiden, dat, uh, ja, Ik hoor nog ja. iedere keer een heel zacht ja. Ja, ja nee. dat was, was Martin met zijn gouden trompet. Oh, sorry, Marti, ja, ja, ja, ja, ja. Ik niet hoor, Martin? Ja, wel, Martie ken ik wel. Jawel, ja. Jawel, ja, ja, ja. Ja, ja, Maar ja, inderdaad, dat gaat. Maar die, je uh, daar heb je niet lang plezier van gehad. Wat dan? nee is gejat, hè, dat ding. Echt waar? Ja. Oh? Ja, iedere dag poets ik het ding nog. Maar geweldig, mooi. Ja. <lacht> ja, ja. Hé, hey, en even terugkomen als reacties op de, de, de, de uitzending die we deden via de Gam. De Gam. De Gam was heel leuk ontvangen. En het leukste reactie die ik heb gehad was: Jezus, was jullie lekker bezig? zijn we lekker bezig. Ja, lekker bezig. Hallo, heb ik wat gemist? Nee, nee, nee, nee, nee je hebt niks gemist. Die waren er lekker bezig. Ja, stukje muziek maar weer. Ja.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 En, en in één keer is zijn nummer afgelopen. Dat was toen, hè? Dat, dat, dat had je toen. Dat zijn nummer gewoon in één keer afgelopen. Dat, dat, dat een v, zogenaamde fade out. Een, een, fade, een fade out, fade ja. Out. Maar die fade out, dat, dat ging vanzelf. En uh, ja, dan moet ik toch wel een Wil beetje Wil Een beetje wie we helemaal vergeten zijn te bellen. Even kijken wie zijn we vergeten. Zitter klaas. Echt waar? Ja. ja. Hij belt zelf ook niet. Maar die man, die is natuurlijk K. druk. K. Netterdruk. K. druk is hij. Hij vaart nou. Uh, waar, waar zou hij nu ongeveer varen? Denk uh, je? Nou, ik denk Turkije ongeveer. Nee, joh. Hij moet morgen hier al in Zaanstad aankomen met de En Dan is hij ergens in de buurt van België of zo, denk ik. Met die. Via, dat hij die, die via Antwerpen na, komt of zo? Nee, nee gewoon via de nee. Noordzee. Dat kan niet. En dan gaat hij, wel, en dan gaat hij dus bij het Noordzeekanaal. Gaat hij dus, uh, en, Muiden. en Muiden in? En Muiden in. En dan gaat hij zo uh, via het Zijkanaal uh, B gaat hij ja. dus naar uh, Zaanstad. Ja, dat is, dat is en dan zo. komt hij aan bij de Zaanse Schans. En dan loopt hij met molentjes. Met? Molentjes. Met molentjes. Ja, daar stikt dat van de molentjes. De Zaanse Schans ken je toch wel, Willem? Ja, oh, dat bedoel je. Dat ken jij je je Anse uit de Zaanse Schans? Ja, die ken ik. Ja, dat is een zus van Frans. Echt waar? Uit de Zaanse Schans. Ik weet... Uh, ze hebben je een kans. Ze hebben een boerderij toch, of niet? Ja, ze hebben een boerderij. Ja, ik uh, meen al zoiets, ja. En uh, ik, ik ben er ooit geweest. Ik heb er ooit geluidsopnames gemaakt. en Ik zit net even te kijken. Ik heb het alweer teruggevonden. Maar uh, ja. ik zal het wel even laten horen. De geknarde goud, de kat miauw, de hond wauwauw. Iedereen die was en op de De koe roept boe. Oh. de kip oh. de spier ook geheet. Oh. Iedereen die was er op de boerderij. Ja, nou ja, dit ja, is, ja, het is, het is allemaal uh, op de zaanse schans. Dit is ja. allemaal op de zaanse allemaal schans. Allemaal op de zaanse schans. Want ze zeggen wel eens van, ben je dan nooit bang dat je naar beneden grijpt? Ze dus zeggen hoezo? Nou, je zit op de rand van de schans. Daarom, dat klopt. Dus, uh, ja, nou ja, goed. Willem, hallo. Ja. wij moeten zo gaan. Ja, dus, ik weet niet of je nog, nog een, een verzoekplaatje wilt. Ik draaien. heb er toevallig eentje staan van. Uh, uh, Welk heb je staan? Ja, ik, mijn, wat heb je staan? Mijn Frans is zo allemachtig slecht. Is, uh, Willem heeft wat staan, uh, Arm? Het is. Oh, uh, heb wat staan. Wat spannend, Willem. Wat heb je staan? Dus, nou, een uh, Frans-Duits met een Engels nummer. Heel moeilijk. Frans-Duits met een Engels nummer. Ja. ja. Eerst dat je een beetje bollemaan met het baaktje van zuid. camions sont pleins de lait les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5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 Ja, het is vijf uur en dan ontwaakt Parijs. En morgenochtend, Willem, is het zaterdag. Ja. En dan ontwaakt Zandvoort. Hoe laat? Eh, om vijf uur sorgens. Om vijf uur s ochtends. Ja, dat, dat wordt bezongen in het liedje uh, Paris uh, Saint-Cœur. Oh, dat... Paris uh, Reveille. Uh, Parijs ontwaakt om vijf uur. Maar oh, Zandvoort, Zandvoort ook Zandvoort morgen. ook natuurlijk. Ja, maar wat gebeurt er dan? En dan gaan ze, dan naar, de gaan ze naar het park. Hebben we hier een park in Zandvoort? Hè? We hebben een park. Ja, ja, het Zandvoortse park. Ze noemen het ook wel park-eerterrein. Ja. Ah, parkeerterrein. Ja, ja. Oh, leuk. leuk. Ja. Ja. Willem. Ja, jongen. Ik ga jou een heel fijn weekend was wensen, want het zit er bijna op. Zit er he? bijna op, hè? Die zitten bijna op, man. Ze zitten bijna op, hoor ik net. zitten bijna op. En uh, we willen ook de mensen van het garagebedrijf <lacht> we willen voor het hartelijk bedanken dat ze zijn gekomen. Zonder reclame te heel, maken hoor. Maar welk je, garagebedrijf was dat? Dat weet ik niet meer. Weet je het nog? Uh, garagebedrijf Den Haag, nee, Scheveningen, Stabost. Zandvoort. Zandvoort garagebedrijf Zandvoort. Oh, die, die was het ook nog, Die was het, ja. ja, ja. Nou, even feliciteer ze nogmaals met het ondernemersprijs. Ja. Uh, ja. uh, we moeten maar even doorzetten uh, van Willem, die staat er gebaren te maken nu. Ja, Willem, geen gebaren maken naar mijn moeder. Nee, sorry, hè? Moeder. sorry. Moet je moeder. Sorry, moeder. Je mag We moet de gaan de tijd eruit. Lang door. Gaan eruit. Heb jij nog wat te zeggen, willen, Want we gaan eruit met de Ik zaterdag. zou zeggen de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren, kijken en wat mij betreft tot woensdag. Ja, en zaterdag in het park. Daar gaan we naar luisteren. Morgen in het park. Allemaal komen. Dag, dag.